Dat is toch een beetje vreemd, hè, met zo'n fris weer, mevrouw Van Damme. Er zijn mensen die het altijd te warm hebben, nee, nou, commissaris. Wat zijn hij aan het zweten? Dat is mij niet opgevallen, commissaris. Ja, hangt dat jasje nog altijd op de plaats waar hij het gehangen heeft? Uh, ik ja. ben er niet aan geweest, hoor. Dat is dat jasje daar. Ja, Oké. Okay. Ik... Ja, ja, dank ik, u, wel. Als u. Alsjeblieft, meneer commissaris? Ja, eens kijken of er iets in de zakken zit. Nou, precies niet. Nee, helemaal leeg. Dat is bizar.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 dat vindt de sommers. Ja, als ja, commissaris, meneer. Dat ga ja. je nog maar wat de boel bewaken tot je andere instructies krijgt, oké? Okay? Ja, sta je in nou, orde, dus meneer de ja, commissaris. Mevrouw Van Damme, kom u maar weer mee naar binnen. Ja. haakjes. u bent toch toevallig geen familie van die zwemster, hè? Hoe heet ze ook weer? Brigitte BQ? Ja.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 Oké okay, Guido, we weten waar naartoe. Kom aan.